7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Twee Nederlandse broers van 13 en 15 mogen aan hun zeilreis beginnen. De Raad voor de Kinderbescherming wilde dat de jongens met spoed... onder toezicht zouden worden gesteld. Maar de rechtbank vindt de zaak niet spoedeisend genoeg. De jongens uit Vijfhuizen willen met hun zeiltocht aandacht vragen... voor hun situatie. De hoogbegaafde jongens kunnen volgens hun ouders... op geen enkele school terecht omdat ze ernstige dyslexie hebben. Voor te gaan zeilen hebben ze recht op begeleiding van de Wereldschool die geeft onderwijs aan Nederlandse kinderen in het buitenland. Minister Schult van Hagen verwacht dat eind dit jaar op de A2 s'nachts nachts 130 km per uur kan worden gereden tussen Vinkenveen en Maarsen. Nu is de maximumsnelheid daar dag en nacht 100 km per uur. Sinds vorige maand is er bovendien trajectcontrole. Volgens Schultz blijkt het onderzoek dat verhoging van de maximumsnelheid in de nacht mogelijk is... maar dat er bij breukelen wel schermen moeten worden neergezet vanwege de luchtkwaliteit. Dat kost 6 miljoen euro. In Duitsland is een echtpaar aangehouden omdat de dronken vader zijn kind liet sturen in de auto. De jongen van vier zat bij zijn vader op schoot. De moeder van het jongetje zat ernaast en deed niets. Agenten waren stom verbaasd toen ze het gezin in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen voorbij zagen rijden... Van buitenaf was niet te zien wie er nu eigenlijk stuurde, de kleuter of zijn vader. De man had geen rijbewijs dat had hij jaren geleden al moeten inleveren vanwege rijden met drank op. Griekenland gaat het salaris van toppolitici tegen het licht houden. Het ministerie van Justitie gaat de belastingaangifte van politici vergelijken met hun werkelijke inkomen. De maatregel is bedoeld om de corruptie aan te pakken, zoals het kabinet Samaras heeft beloofd. Een vroegere minister van Defensie en zijn vrouw zitten vast... omdat ze miljoenen aan provisies hebben opgestreken... door de aankoop van een wapensysteem. Het weer, vanavond opklaringen en droog. Vannacht steeds meer bewolking en kans op een bui. Morgen minder zonnig en meer buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. AMB-verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Van afriet Hoendelo 4 kilometer. Er lagen bouwplaten op de weg, maar alle rijstroken zijn nu weer vrijgegeven. De A12, Utrecht richting Duitse grens, is een ongeluk gebeurd. Verknopen het Velpenbroek, 3 kilometer, de rijstrook is dicht. De A16, Breda-Rotterdam, is ook een ongeluk gebeurd. Verknopen de Bresseplein 3, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A27, Utrecht richting Breda, verknopen het Gorkum, 5 kilometer. Na een aanrijding, de rijstrook is dicht.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 Bijzonder goedenavond. Veel voetbal. Heel veel voetbal in deze uitzending. Tot 11 uur de playoffs van de Europa League. Bijvoorbeeld AZ speelt in Moskou tegen Anzhi. Om 6 uur begonnen. Ragnar Niemeijer. Nolen Ruststand Twan en ik kijk naar de gezichten op de bank van Guus Hidding, de coach van Anzi. En het gezicht ook van Gert-Jan Verbeek, de coach van AZ. Deze wedstrijd op het punt van beginnen begin in de tweede helft. Nog geen doelpunten gezien. De scheidsrechter die zometeen mag gaan blazen is Mikael Koukoulakis. Je kent hem wel. Ja, tuurlijk kennen we hem. En Heerenveen, onder leiding van Marco van Basten, speelt in Noorwegen tegen Molde. Zeven uur aanvangstijstip. Filip Koken. En dus zijn we al ruim vier minuten bezig. Molde is stormachtig begonnen. Heeft al meteen een dubbele kans gecreëerd in de eerste minuut. Eerst miste de superspits van Molde. Joe Inge Berget van heel dichtbij. Van een meter of vijf een uitgelezen kans om Molde op een voorsprong te zetten. En al na 50 seconden. Het was daar het schot van Berg-Hestad, gekeerd al door Noordveld, de keeper van Heerenveen. Een dubbele kans dus voor Molde al in die eerste minuut. Maar Heerenveen heeft het nog altijd op 0-0 kunnen houden. En we zijn inmiddels 4,5 minuut onderweg. En ook de andere drie Nederlandse clubs komen vanavond in actie in de voorronde van de Europa League. Twente speelt in Turkije tegen Bursa Spoor, Feyenoord neemt het thuis op tegen Sparta-Praag, die wedstrijd begint om 8 uur. En om 9 uur speelt PSV in Montenegro tegen Zeta. Verder ook nog aandacht voor de Diamond League in Lausanne en de zesde etappe in de Vuelta. Eerst nog even terug naar Ragnar Niemeyer, bij Anzi tegen AZ. Geen onbekende tegenstander dus voor AZ, want Anzi schakelt eerder Vitesse uit. Is AZ een beetje gelijkwaardig in de eerste helft aan de Russen? Ja, vind ik wel. Nog altijd 0-0, 46 minuten, ruim op de klok. Ja, het is niet zo spannend allemaal. Er gebeurt te weinig, leuks, te weinig aantrekkelijks voor de doelen... voor het doel van Vladimir Gabulov. Van Anzi het doel van AZ verdedigd door Esteban uh, natuurlijk. Hey, dat zou allemaal wel wat verheffender mogen. Maar AZ heeft niet veel grote kansen tegengekregen. Eigenlijk eentje van Mark Boussoufa in Amsterdam opgegroeide Marokkaan. Terwijl het nu fout gaat in de pasing richting Roy Berends. Aan de rechterkant bij AZ. Maar je zou kunnen zeggen het is een wat saaie wedstrijd. Aan de andere kant AZ houdt zich wel staande. En uh, dat is mooi want er komt nog een thuiswedstrijd natuurlijk aan in Alkmaar. En daar zal het ongetwijfeld, ongetwijfeld sfeervoller zijn dan vanavond in het stadion van Lokomotief Moskou. Waarin ook een uh, grote locomotief trouwens voor de deuren staat als verwijzing naar het verleden. Het oprichten van de club, de industrie zo. Maar 29 Duizend stoelen bijna in dit tien jaar oude stadion. Er zijn er misschien 3000 van bezet. En als je dan nagaat dat zo'n club komt uit een gebied duizenden en duizenden kilometers verderop. Waar het onveilig is volgens de UEFA, dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de Europese Voetbalbond. Ja, dat hier drie man en een paardenkop uit Dagestan zitten te kijken. Dan vraag je je toch af met salarissen van 20 miljoen voor ETO. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Nou, het gaat over voetbal dus. Tweeënhalve minuut bijna gespeeld in die tweede helft. Maar goed, het is een apart verhaal natuurlijk. De club van Kerimov, de eigenaar, 118e op de Forbes-lijst van Rijken in de wereld. Hij zit ook op de tribune net zoals de bondscoach van de Russen tegenwoordig, Capello. Balbezit voor AZ op de eigen helft. Marcellus legt hem maar eens breed in de richting van Viergever. AZ dan linksachterin met Gorter... Speelt uh, ja, toch eigenlijk, uh, voor het eerst uh, serieus op Europees niveau en doet dat heel behoorlijk. Aanzet krijgt een ingooi, meter of vijf over de middenlijn uh, heen met Victor Elm. Dan uh, het inschuiven van Rijnen en Elm krijgt de bal dan terug. Willem Bezorg in de voorste linie hier richting Berends. Valkenburg daar eigenlijk uh, ook nog uh, opgedoken op de rand van het strafstopgebied. Maar die krijgt de bal niet. En dus wil Anzi ermee vandoor. Paast hem richting de rechterkant. Richting Boussouvaar bij de middenlijn. Dan houdt Eto'o hem niet in de voeten. De man dus van de 20 miljoen salaris naar Verluid. Het zal echt wel ergens in die orde van grootte zijn. En AZ komt via de rechterkant naar een overname op het middenveld. Berend zoekt het het duel op en verliest dat eigenlijk. Krijgt wel een lelijke tik op de knie zo te zien of op het scheenbeen. En daar komt dan ook de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Die gele kaart wordt uitgedeeld... Aan zijn directe tegenstander, aan Rassim Tagir Bekov. En, uh, die is 28 jaar, een van de cultuurdragers van de ploeg, bezig aan zijn achtste seizoen. En die is te laat met de sliding, raakt eigenlijk met uh, zijn, uh, ja, zijn standbeen als hij het duel aangaat. Berends uh, daaronder de knie. En Berends kan de wedstrijd wel hervatten. We kijken wel naar een vrije trap van Maarten Martens. En dat is interessant. Mocht het een keer proberen in de eerste helft. Schoot toen recht voor de goal. Anderhalve meter naast. Nu de bal vanaf de flank. En die komt achterin het strafschopgebied Niet terecht bij Rijnen. Die daar stond. De doelman moet hem ook laten lopen. Raakt die bal volgens mij nog met een handje aan. Of niet? Ja, dat, uh, hij vangt hem uiteindelijk ook hoor trouwens. En... Dan is het gevaar voor AZ dus weg. Kleine vijf minuten gespeeld in de tweede helft van de wedstrijd. Het is bij Amsi AZ 0-0. En dat is op zich geen gekke tussenstand. Heer Veen, slecht begonnen de competitie met een thuisnederlaag tegen NEC. Daarna een mooi gelijkspel tegen Feyenoord. zelfs ze zelf vertrouwen geven voor die wedstrijd tegen Molde? Filip Koken. Ja, en dat is nu ook wel te zien. Na die hele slechte openingsfase is hier dan toch de eerste kans voor Heeren Veen. En die komt van de linker van Tanane. Die uh, beproeft de keeper van Molde, Espen Bugge-Pettersen. Ja, en zo komt Heerenveen zo langzamerhand toch wel een beetje de wedstrijd nadat het de eerste paar minuten werkelijk werd overdonderd door Molde. Dat is ook niet zo gek. Molde is bepaald geen zwakke ploeg, is de kampioen van Noorwegen. Maar we gaan eerst naar Ragnar Niemeijer. En zo is het toch na precies 50 minuten 1-0 voor Anzi... De doelpuntenmaker is Traoré, die deze zomer voor 18 miljoen maar liefst werd gehaald van Krasnodor. Andere ploeg uit de Russische competitieaanval via de as van het veld. Heel veel ruimte aan de rechterkant. En dan denk ik dat het Moussouva is, die eigenlijk zelf op zoek is naar een doelpunt in de lange hoek. Hij zoekt de goal achter Esteban en schiet hem dan vermoedelijk voor langs. Maar hij heeft het geluk dat uit de rug van Rijnen... Opeens deze Traoré opduikt en die schuift de bal dan vanaf de toelijn een beetje. Van heel dichtbij dus binnen. En hij maakt in zijn derde Europese wedstrijd van dit seizoen zijn tweede doelpunt Traoré. 18 miljoen heeft hij gekost en één moment van onoplettendheid bij AZ. Dan gaan ze snel lopen en snel pasen bij Anzi. Het is precies zoals Gert-Jan Verbeek eigenlijk heeft gezegd. Het is een wat luie ploeg die met minimale inspanning inspanningen maximaal resultaat wil halen. Maar als er af en toe wat gas wordt bijgegeven... dan gaat het tempo vanzelf omhoog en dan worden ze gevaarlijk. Dat blijkt. Ze leiden met 1-0 tegen AZ bij Anzi. gaan we weer terug naar Filip Koker. 10 minuten onderweg zijn we inmiddels bij Molde tegen Heerenveen. Nog altijd 0-0. En Heerenveen komt dus iets beter in de wedstrijd tegen de ploeg... die eh, vorig seizoen voor het eerst in historie in het 100-jarig bestaande kampioen werd van Noorwegen... onder leiding van een beroemde man, Ole Gunnar Solskjaer, oudspits van Manchester United... Hij bracht de ploeg van de elfde plaats in de, op de ranglijst dus naar de eerste. Heeft daarvoor uh, ja, niet eens zo gek veel veranderingen toegebracht in zijn team. Maar heeft ze wat beter neergezet. Dat is dan het verhaal. Achterin grote sterke kerels op het middenveld en voorin heel veel voetballend vermogen. Heel veel technisch vernuft zit er uh, in de ploeg van Molde. Terwijl de toeschouwers nu uh, heftig in verweer gaan tegen de scheidsrechter. Tegen een beslissing om geen corner toe te kennen aan uh, Molde. Die ze overigens wel hadden moeten hebben. Ze hadden er wel recht op. En zelfs uh, Solskjaar op de bank kan er nog een beetje om glimlachen. Maar als ze daar overal sterk in het verweer komen. Ja wat moet het dan niet worden als er bijvoorbeeld een doelpunt en onrechte wordt afgekeurd. Maar goed dat is zorg voor later. Mol is een hele sterke ploeg. Die uh, ook voorronde speelde. De Champions League natuurlijk. En daarin stuitte op Basel in de vorige ronde. Verloor thuis met 0-1 van Basel. speelde uit 1-1 gelijk. En miste bij die stand nog een penalty. En was die erin gegaan, dan had Molde nu in de laatste voorronde om de Champions League gezeten. En had het hier niet om een plek hoeven in de groepsfase van de Europa League. Tegen Heerenveen dus, dat dus beter gaat voetballen, dat nu het balletje rondspeelt op het middenveld. Van Basten zei voor dit duel, het is 50-50. Dat leek me nogal erg gunstig in het voordeel van Heerenveen dan. Maar goed, Heerenveen is met zelfvertrouwen inderdaad uit de wedstrijd gekomen tegen Heerenveen. Elak Chawin nu aan de bal als linksachter. Hij moet weer spelen. Want Raitala, op wie wel gerekend was de nieuwe linksback van Heerenveen... die is nog altijd geblesseerd en kan niet spelen. En in vergelijking tot het duel tegen Heerenveen... is Jeffrey Gouwenleeuw er wel weer bij. Hij is weer hersteld van een hamstringblessure. En ze durven hem hier nu in het veld te posteren. En, uh, in, tegen Veen was nog het verhaal van ja. Of tegen Feyenoord was nog het verhaal van ja, we doen dat maar niet, want dat zou een blessure kunnen opleveren voor de komende weken. Misschien zijn we hem dan heel lang kwijt. En dat geeft toch wel een beetje aan dat Veen deze wedstrijd belangrijker vindt momenteel dan de competitiewedstrijden in het weekende. Er is Veen heel veel aan gelegen om uh, in de groepswaren terecht te komen van de Europa League. Voorlopig zijn we zo'n 13 minuten onderweg. We hebben nog niet zo gek veel kansjes gezien. Het, uh, de bal. Er ligt heel veel op het middenveld en het is nog altijd 0 tegen 0. En we wachten nog even op Turkije met de wedstrijd Boerza Sport tegen FC20. Gaat zo meteen beginnen. Om 18 uur speelt Feyenoord dus tegen Sparta Praag. En om 9 uur Zeta in Montenegro tegen PSV. Lenny Kravitz van het album Black and White America en Superlove. We gaan weer eens naar Ragnar Nieme. Je denkt dat je gelijkwaardig bent, maar dan toch die achterstand tegen AZ Ragnar. En hij had nog zo gewaarschuwd, Gert-Jan Verbeek, dat dit een van de risico's was van het spelen tegen de ploeg van Guus Heerdink, namelijk Anzi uit Magakala. Het is minuut 58 die op het scorebord staat. 1-0 voor de ploeg uit Dagenstand. De spelend in het stadion van Lokomotief Moskou. AZ in balbezit via Marcellus aan de rechterkant. En ik zou wel eens willen weten wat de plannen nu zijn van Gertjan Verbeek bij AZ. Want zijn ploeg gaat niet uh, ja, helemaal uh, naar voren toe. Blijft toch wat hangen. Raakt ook de bal dan kwijt. En dan wordt er gelopen aan de linkerkant met Traoré. Haalt de achterlijn. Houdt de bal dan nog uh, binnen. Houdt hem binnen waar ik dat verwacht dat hij hem eigenlijk voor zou geven. Een duel met Reine die er nu uiteindelijk aan kan komen als de bal aan de zijlijn is. En hij trapt hem eroverheen. Kortom, er mag worden gegooid door Anzi. Dat hier misschien wel wat meer mee had uh, moeten doen. Maar wat zou Verbeek gezegd hebben tegen zijn ploeg? Uh, voorzichtig blijven. Ook dit een 1-0 nederlaag is uh, gezien onze prima staat van dienst. In de Europese wedstrijd in maar niet eens zo gek wellicht. Aan de andere kant, als je te veel achteruit gaat hangen... dan komt Anzi vanzelf in de buurt van de goal van Esteban. Nu een trap van Esteban en El Tidor wil er wel van doorgaan langs de eerste tegenstander daar achterin. Dat is een grote man uit Frankrijk, Christopher Samba. Maar die uh, laat uh, uiteindelijk El Tidor niet aan de bal komen. En ik moet zeggen, El in de competitie goed op dreef aanwezig, maakt doelpunten rond een uh, mooie aanval af. Maar in deze wedstrijd is hij tot nu toe echt onzichtbaar geweest. En wat meer uh, van hem, dat zou de zaak bij AZ zeker uh, goed doen zit voor de doelman van Ansi, Vladimir Gabulov is zijn naam. En uh, voltrekt zich dus allemaal in een uh, ja, verschrikkelijke ambiance eigenlijk. Een leeg stadion, leger dan nou, de gemiddelde portemonnee van een student zullen we maar zeggen. Kabulov speelt achterin met Samba daar de bal wat rond. En we hebben wel wat vuurwerk op het veld gezien. Ondanks het kleine aantal toeschouwers zitten er dus wat probleemzoekers bij. Van die capuchonnenmannen die op een aantal plekken wat brandend vuurwerk neergooiden. Hele korte onderbreking. De scheidsrechter de Griekenkulaak is... Moest even kijken hoe het met het gras ging. En vervolgens konden er weer worden gevoetbald. Er wordt ook nu gevoetbald met Marcellus. Trapt de bal vanaf de rechterkant de middencirkel in. Dan uh, moet hij opnieuw aan de bak. Het is Valkenburg vervolgens. Houdt de bal binnen. Berens met een gelukje misschien. Terwijl Valkenburg een tik heeft gekregen. Maar Berens heeft de bal. Zet hem ook voor. Richting Elterdoor. En daar gaat de bal net overheen. Op een meter of vijf van de goal. Recht voor het doel. Misschien nog een herkansing. Want opgepakt aan de linkerkant. En laag voorgezet in de richting van Elterdoor door Maarten Mart de aanvoerder van AZ, maar die schuift hem in de handen van de keeper. Met name de kans voor Elthidoor was een behoorlijke mogelijkheid. En daar is hij dan een keer. De Amerikaan, die er in de competitie dus al een aantal maakte voor AZ. Vervolgens Martens dus op links. En misschien had de Belg, eigenlijk de laatste der Mohicanen zo in Alkmaar, er wel iets meer uit moeten halen. Uit de vrijheid die hij had daar aan de linkerkant. Maar nou, precies... Een uur spelen als wat wisselspelers zich zo warm beginnen te lopen. Maar als dit een voorbode is van wat we nog van AZ te zien krijgen. Dan kan het nog een leuk laatste half uur worden. Wel een blessure bij een van de spelers van Anzi. Gaat er nog maar eens even bij liggen. Kan niet precies zien wie het is. En Guus Hiddink aan de zijkant gaat maar eens even kijken hoe het met zijn speler is. Hirink met zijn ploeg. Anzi tegen AZ op een 1-0 voorsprong na bijna 61 punten. En om 7 uur begonnen is Molde in Noorwegen tegen Heerenveen. Filip Koken. En daar zijn we 20 minuten dus onderweg. En Heerenveen maakt een goede indruk tot dusver. Na een uh, vreselijk begin, de eerste paar minuten waren voor Molde. Toen werd... Uh... Heerenveen eventjes overspeelt. Maar daarna is Heerenveen goed in de wedstrijd gekomen. En heeft ook het initiatief genomen. Speelt de wedstrijd goed rond op het middenveld. Dat laat Molde ook wel toe, moeten we zeggen. Want Molde wil graag Heerenveen laten komen. En die pakken de spelers van Heerenveen pas aan zo rond de middellijn. En dan hopen ze op balverlies. Want ze hebben veel snelheid voorin. En die spitsen willen ze lanceren. Maar goed, dat weet Heerenveen ongetwijfeld. En Ramon Zomer en Gouweleeuw, de twee centrale verdedigers, zijn daar ook wel degelijk op voorbereid. Maar toch, het meeste balbezit is voor Heerenveen. Ze proberen initiatief te ontwikkelen. Ze proberen wat druk vooruit te geven. Daar zijn we allemaal erg voor. Druk vooruit, dat willen we allemaal zien van Heerenveen. En soms komt het ook wel eventjes uit de verf. We hebben twee halve kansjes gezien. eentje van Van La Parra en eentje van Tanane, De beide vleugelspelers. En als nu weer de spits Inge Berget van Molde buitenspel wordt gegeven... dan klopt het dus achterin ook weer bij Heerenveen. Er is niet veel aan voor de publiek hier. Er kijken zo'n 10.000 man hier voorlopig in dit stadionnetje. Het Akerstadion in Molde naar deze wedstrijd met mij. Maar goed, het zijn ook nog maar de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Waarin de ploegen wel degelijk aan het aftasten zijn geweest. Waarin Veen weet dat het qua technisch vermogen... Wel degelijk gelijke tred kan houden met uh, Molde. Maar ja, dat uh, wil nog niet zeggen dat ze hier ook kunnen winnen. Want uh, vooral voorin heeft Molde geslepen spitsen. En dat is nu juist datgene wat Heerenveen niet heeft. Heerenveen wacht nog altijd op een echte centrumspits. Djuricic, de aanvallende middenvelder normaal gesproken, moet daar nu weer noodgedwongen spelen. Krijgt nu weer de bal uh, aangespeeld, maar wordt onmiddellijk weer van de bal gegleden. Hij doet het naar behoren, hij doet het naar vermogen, Djuricic. Maar uh, het is een ondankbare taak voor hem, want het is helemaal niet zijn positie. Maar hij moet het maar doen in het belang van het elftal. Uh, als uh, Molde er weer eens van door is en weer eens de bal inlevert via de rechter vleugelspit. Dat is een uh, Amerikaan, Joshua Gat. Maar die komt uh, technisch nogal tekort. We hebben zo'n 22 minuten gespeeld. Het eerste kwart van de wedstrijd zit er bijna op. En Molde Heerenveen, dat staat nog altijd 0 tegen 0.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 It's wonderful to be allé allé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 En wij waanden ons bij deze temperatuur even in Saint-Tropez... met Miss Molly en me Durft AZ met die 1-0 achterstand tegen Angie, Rachnaniemheerig. Nou ja, ze proberen het in ieder geval zojuist dat moment dus gezien... met die voorzet vanaf de rechterkant richting Elter door. Het is nog wel altijd na 67 minuten. 1-0 voor Angie... Maar ik heb wel het gevoel dat AZ als de kans komt wel genegen is om naar voren te gaan. Terwijl Trouw een ingooi op zijn hoofd krijgt die doelpunt te maken namens de ploeg uit Dagestan. Maar hij kopt hem zo richting doelman Esteban van AZ. AZ dat met viergever de bal heeft ter hoogte van de middenlijn. Nog even in de belangstelling gestaan van Ajax. Maar het was een maatje Zander die dus vertrok. En Reinen voor hem in de basis. De man die al een tijdje bij AZ zit. Vorig jaar veel rechtsback speelde. Maar nu dus een plekje in het hart van de verdediging. Marcellus zet de bal naar voren toe in de richting van Berends. En dan het is het Valkenburg trouwens. Die schiet hem ineens uit de lucht. Uh, trekt weg bij zijn bewaker. op een meter of 5, 6 van het uh, doel. En dat is uh, helemaal niet eenvoudig. Het gaat ook mis, want de bal gaat uh, hoog de lucht in. En zeker 5 meter over de kruising heen. Op die uh, voorzet dus, die kwam van uh, Marcellus. Maar weer een moment dus van AZ in het strafschopgebied van de tegenstander. Niet van Berens, maar van Valkenburg, Die met het rut nummer 10 ook eindelijk klaar lijkt voor een basisplaats. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door diezelfde trouwe Redeman van zojuist. En van de goal maakt zich heel druk in de richting van de scheidsrechter. Ik moet zeggen dat hij het is die we toch vooral in beeld krijgen bij Anzi als het gaat om de spitsen. Want die andere, Samuel Eto'o, de speler van Real Madrid en Barcelona in het verleden, komt er eigenlijk niet aan te pas. Ik heb hem één keer gezien, de 39e minuut, een schot. Maar het was niet eens zo heel gevaarlijk. Aan de rechterkant is het Anzi. Maar die bal is niet te belopen daar. En dus een. Bal voor Ban. Het is zeker nog niet gespeeld na een minuut of 69 in Moskou. Waar Anzi weer ziet dat er vuurwerk op het veld ligt. Dat ziet AZ trouwens ook. Maar ik denk dat de wedstrijd wel gewoon verder kan. 1-0 voor de ploeg uit Dagestan. Gaan we weer eens naar Noorwegen. Moet Heerenveen over het wedstrijd dat Molde niet gewoon oprollen, Filip Koken. Ja, dat zou je wel zeggen. Niet gezien de status van de club. Want Molde is bezig aan een enorm goed seizoen. U weet ongetwijfeld dat ze in Molde nu halverwege de competitie zijn. En ook daarin doen ze het goed. En ze zijn nu landskampioen geworden. Dat zijn ze dus ruim een half jaar geleden geworden. Ja, en Heerenveen, dat heeft een volslagen nieuw elftal. Maar krijgt hier een geweldige kans. Een enorme kans. Voor het eerst in de wedstrijd. Een goede kans. En uh, die kans is voor de Roon Die daar even de doelman test. Espen bugge Patterson. Een hele mond vol. Maar hij pakt hem wel, dat schot van uh, de Roon Van een meter of twaalf boxt hij de bal corner. Die corner die nu wordt getrapt en die ook weer goed wordt verdedigd. Daarbij Molde. Maar Heerenveen heeft weer het initiatief. Met Tanane nu aan de bal aan de rechterkant. Dan probeert hij hem voor zijn linker te krijgen. Moet hij dus naar binnen toe. Hij gaat hem terugleggen. En dan komt de bal uiteindelijk terecht bij El Chauwi. De linkervleugelverdediger. Die onmiddellijk weer de bal diagonaal hoog geeft. Weer naar Tanane, Maar die maakt een overtreding bij zijn balaanname. Een overtreding ten opzichte van Daniel Berg-Hestad. De 37-jarige aanvoerder van Molde. Mr. Molde wordt hier genoemd. Maar hij speelde ooit nog, ooit nog in het shirt van Heerenveen. Waar ze hem heel graag langer hadden willen houden dan het ene seizoen. 2004-2005. Waarin hij speelde in, in het shirt met de pompenbleren. Riemen van der Velden wilde hem dolgraag houden. Maar Berghestad had een beetje, mede, een, een beetje heimwee en een beetje wat, wat familieprobleempjes. En hij wilde toen weer terug naar uh, Noorwegen en deed het dan ook onmiddellijk. En uh, dat vond Heerenveen eigenlijk wel zonde. Die hadden hem langer aan, uh, aan zich willen binden. Maar goed, nu is hij dus uh, de tegenstander van Heerenveen en leidt hij Molde... Dat nu een half uur probeert om weer een kansje te ontwikkelen. Kansjes kreeg Molde dus in die eerste minuut tegen Heerenveen. Sindsdien is dat niet meer gelukt. Heerenveen is voetballend net technisch wat beter tot dusverre. Maar kan ook nog niet echt een brest slaan in die Noorse verdediging. We zijn een half uur nu onderweg. Stam nog altijd 0-0 tussen Molde en Heerenveen. En Zo leeg als een stadion oogt in Noorwegen. Zo vol oogt het Atatürk stadion van borja voor de wedstrijd tegen FC Twente. Frank Wilaard. Ja, Twente verwachten een, een, een uh, helsketel. En dat hebben ze keurig netjes ook uh, gekregen. Ontvangen met fakkels door supporters. Met fakkels buiten de deur nog. En uh, nu laten de fans van het uh, de, de Turkse Bursaspor zich horen. Want uh, de Turken hebben de bal niet. En dan ontstaat er een fluitconcert. Een schot van een meter of twintig dat naast gaat. Michailov had daar uh, op tijd het oog in. hoeft er dus niet in de problemen te komen. Een schot van uh, Pinto. En we gaan naar Filip. Een enorme tegenvallen voor Herenveen, want Molde komt in de 31ste minuut op een voorsprong. En het is een doelpunt van Magnus Wolf Eikrem, de middenvelder. Oleguna Solskjaar, de trainer van Molde, is daar dolgelukkig mee. Het is een tikkeltje tegen de verhouding. De voorzet komt van Chukwu, de Nigeriaanse vleugelspits. Die legt hem terug en dan komt die bal voor de rechter van Eikrem. En die deponeert hem dan zo in de lange hoek. Een gekruld schot waar Nordveld het antwoord schuldig moet blijven. Heerenveen staat na ruim een half uur spelen op achterstand in Noorwegen. 1 minuut over half acht. Tijd voor bij Verkeersinformatie. René Pacet. Met eh, nog steeds wat files door ongelukken vooral. Op de A4 Antwerpen-Bergen-op-Zoom staat bij Bergen-op-Zoom 5 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag bij het Gauwe-Aquaduct. Nog steeds eh, vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, maar de file valt eh, wel mee inmiddels. Op de A16 Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brinoorbrug 6 kilometer. Na een ongeluk is één rijstrook dicht. En nog even terug naar Bergen-op-Zoom. Want het is ook vastgelopen op de A58 vanuit Vlissingen bij Bergen-op-Zoom. Om centrum 4 kilometer. Dankjewel René. Gaan wij meteen door weer terug naar Frank Wielaert. Bursa Spoor tegen FC Twente. Tweeënhalve minuut onderweg. Het is nog 0-0 in Turkije. Bursa Spoor is de competitie goed begonnen. Net als Twente. Pas één competitieronde ver. Maar toch 1-0 gewonnen bij Keizerispoor. Dat is toch niet onaardig voor de nummer 8 van Turkije afgelopen... Uh, seizoen En daarmee dus in een uh, voorronde beland van uh, de UEFA, uh, nou, UEFA Cup, de Europa League. En uh, we proberen nu de groepsfase te bereiken. Vorig jaar gestrand in deze fase tegen Anderlecht. En nu met een 4-4-2 opstelling, twee spitsen voorin tegen FC Twente. Dat tegen NAC speelde nog met Boulekin in de spits. En vandaag begint met de jonge Castaños, gehuurd van uh, Inter. En uh, die uh, begint dus in de punt van de aanval met Shadley links van hem en Tadic rechts van hem. Alle andere spelers van Twente kennen we nog van de eerste twee wedstrijden in de eredivisie tegen NAC en tegen Groningen. Steve McLaren heeft daar niet zo gek veel aan veranderd, maar Steve McLaren kent nog meer spelers op het veld. De voormalig bondscoach kent bijvoorbeeld Scott Carson, de doelman van Bursa's spoor... En als ik Scott Carson zeg, dan de kenners denken onmiddellijk aan 2007. Engeland tegen Kroatië. Engeland probeerde zich te plaatsen voor het EK 2008. En verloor met 3-2 van Kroatië. Onder andere door een enorme fout van Carson. En uh, daarna even opletten nu. Want Bursa Spor gaat 1-0 maken. Nee, dat had wel gemoeten, zeg. Ongelooflijk, wat een kans over de rechterkant. Na vier minuten. Als uh, daar volgens mij is dat Sestak die daar de kans mist op de doellijn zo'n beetje. Inderdaad, Sestak op aangeven van Pinto die uh, de achterlijn haalt. Michailov volledig uit positie. Sestak tussen twee verdedigers, tussen Bieland en Douglas in. Helemaal vrij, maar hij krijgt zijn grote tenen net niet voldoende tegenaan. Wat betekent dat Twente na vijf minuten goed wegkomt met een 0-0 tussenstand in Turkije. En hoe lang heeft AZ nog in Moskou tegen Anji Ragnar Niemeijer? Kwartiertje, 1-0 achterstand. Ik durf voor het eerst in deze wedstrijd te zeggen dat AZ de partij is die dicteert. Die de baas is op het veld. Een hoekschop ook, uitgelokt door Maher. Zet de tegenstander op het verkeerde been. Die raakt de bal per ongeluk nog aan. En de hoekschop, bijna binnengekopt door Elm voor de goal op de bal En in de rebound nog een schot van Valkenburg. Ja, AZ is op zoek naar een gelijkmaker in Moskou. Maar Anzi dus, de tegenstander, is een prima hoekschop. En van 5 meter, van heel dichtbij... Is het Victor Elm die op de lat kopt. Buiten bereik van de doelman van Ansi Vladimir Gabulov. Maar pecht dus voor AZ. En die rebound was niet eenvoudig. Nieuwe hoekschop van AZ gezien. Maar die bal weggehaald voor de goal van de ploeg uit Dagestan. Wel nog de druk van AZ. Met een van de verdedigers die druk zet aan de linkerkant. Voorzet komt. Het is weer Elm. En dan geen vervolg bij de ploeg van Gertjan Verbeek. Maar het geeft aan dat AZ deze wedstrijd zeker nog niet als verloren beschouwt. Afvallende ballen nu voor de ploeg uit Alkmaar. Met Maher die opeens een rol op het middenveld voor zichzelf begint op te eisen. Man die gehoord heeft dat hij zal moeten blijven. Tenzij er een idioot bedrag voor hem wordt betaald. Voorzet komt vanaf de rechterflank bij AZ. Niemand om te koppen. Wel weer een afvallende bal voor AZ. En nu de bal in de middencirkel en de kans voor Viergever om het spel van rechts naar links te verplaatsen. De ruimte ligt in de middencirkel bij Maher met een paasje in de voeten van een tegenstander. Maar die kan niet snel draaien en dus moet het achteruit richting Samba. En zo gaat het naar voren bij Anzi. Behoorlijk leuke fase nu in de wedstrijd met twee ploegen die iets willen. Hoesufa op de punt van het strafschopgebied bij AZ en overkant dus van het veld. De overkant van waar AZ net uh, probeerde een doelpunt te maken en er verschrikkelijk dichtbij was via Elm. De Russen spelen de bal nu uh, rond en doen dat aan de rechterkant van het veld halverwege de AZ-helft. 77 e minuut staat op het bord van Amzi aanvallend heel weinig gezien. In de afgelopen 10-15 minuten wel een mooie paas richting de achterlijn voorzet ineens. Maar Viergever kan de bal oppakken en Esteban was ook nog in de buurt. Dit gevaar is geweken. AZ zoekt een goal... maar staat met 1-0 achter bij Anzi, duel gespeeld in Moskou. Gaan we even terug naar Filip Koken want ook Heerenveen op een 1-0 achterstand tegen Molde. Ja, het is een beetje cynisch om de honderden toeschouwers... die heel erg enthousiast zijn in Noorwegen zo te zien springen... vanwege deze voorsprong. Want Heerenveen speelt de bal rond, zo rond de middencirkel. Is technisch goed op breef speelt goed combinatievoetbal, ik kan niet anders zeggen. Maar Heerenveen heeft wel één groot probleem. Namelijk de spits bij Heerenveen kunnen de bal niet vasthouden. Zodra die bal voorin belandt is Heerenveen de bal zo weer kwijt. En Molde doet bijna helemaal niets. Dat staat stil, dat staat af te wachten tot Heerenveen de bal verliest. Zet dan twee, drie keer aan en één keer is het dan raak. En dat gebeurde dan zo'n vijf minuten geleden. De treffer van middenvelder Eikrem. En zo is het toch wel heel cynisch en heel erg zuur voor Heerenveen dat het hier op een achterstand staat. Terwijl Van Basten toch een heel goed combinatiespel in deze ploeg heeft gekregen. Maar ja, zonder een goede spits, zonder wat kracht voorin. Zonder uh, iemand die je goed een bal kan vasthouden. Een type Kieft, een type Eikelkamp. Dat zou Herenveen heel goed kunnen gebruiken. Een type Sibon desnoods. Ja, dat, uh, dat, dat komt Herenveen nu tekort. En uh, als Herenveen iets wil proberen. dan zal het toch iets meer uh, rendement moeten halen uit dat balbezit. Zoals nu ook. Herenveen uh, heeft balbezit. En uh, gaat een balletje rondspelen. Rajiv van La Parra kan alleen maar weer terug. Richting uh, de linksback. El Aqshoui van La Parra nu aan de linkerkant. Speelt de bal weer tegen een Noorse voet aan. Die gaat weer over de zijlijn. En dan mag Hereveen weer een inworp gaan nemen. Het duurt allemaal heel erg lang. Molde vindt dat prima. Molde haalt doorlopend het tempo uit de wedstrijd. Het tempo dat Veen dan maar moet zien te maken. Dat is een ondankbare taak voor Veen. Dat het spel moet maken op het veld van de tegenstander. Dat doet het tot nu toe naar behoren. Maar het loopt dus wel een paar keer in het mes. En één keer was fataal. Nu wordt get neergelegd. De Vleugelspits uit de Verenigde Staten krijgt Molde een vrije trap zo op de middenlijn. En leidt Molde nog altijd met nog zo'n zeven minuten te spelen in de eerste helft met 1-0 tegen Heerenveen. Twente kreeg al een flinke waarschuwing in de beginfase tegen Boerza -Spoor. Frank Wilaard. Ja, wat heet. Dat was een waarschuwing met hoofdletters en uitroeptekens erachter. Die enorme kans van Sjeshtak al binnen vijf minuten. Maar Boerza moet nu ook gaan wisselen. Want na een tackle van Zerdar Assis op Castaños... raakte de centrale verdediger van Boerza zelf geblesseerd. En uh, nu komt uh, Omer Erdogan erin. Uh, dat betekent dat Endaye op het middenveld gaat spelen. Serdar uh, eh, Aziz ging er op een brancard vanaf, vanaf het veld. En vervolgens ging hij op een brancard, ook uh, de catacombe van het Atatürkstadion, uh, in. Kortom, met hem gaat het niet zo heel erg goed. Maar uh, Endaye zakt een linietje terug. En uh, de vervanger komt uh, op het middenveld. Zo is Bursa inmiddels weer... Uh, met zijn elven. En heeft ook Twente intussen een kans gehad. Uit een hoekschop. Een kopbal van ver. Niet zo heel uh, voor, uh, hoog over de goal van uh, Bursa's spoor heen. En Twente probeert nu in de openingsfase ook het spel een beetje naar zich toe te trekken. We zijn tien minuten onderweg. Het is nog 0-0. En de vrije trap moet genomen worden op de helft van FC Twente. En niet uh, zo'n beetje ter hoogte van de middellijn. Douglas breed naar Bieland. Weer terug naar uh, Douglas. En zo speelt Twente even de bal rustig rond. Bal naar Ver, die gaat breed naar Schilder. Die weer op de linksback positie staat. De combinatie met Chatley, nog een keer de 1-2. En dan wordt de aanval onderbroken door Bursaspoor. Een daaien, de Fransman, die dus nu centrale verdediger is. Maar dat is hij wel gewend. Die stuurt daar rechts voorin een van zijn medespelers weg. Achterlijn halen, voorzet geven. Dan blijft die bal daar liggen. En dan is Michailov de gelukkige. Want die bal blijft hangen. En daar krijgt dan Pinto zijn voet niet voldoende achter. En daardoor Michailov. Die al op de grond lag en de bal rustig kan oprapen. En daar is waarschuwing nummer 2 met hoofdletters. Pinto, de gevaarlijke man bij Boerzaspoor. De man die gemakkelijk doelpunten maakt. Silence International heeft al uh, één grote kans gehad en één grote kans aangegeven. Maar de Turken hebben nog niet gescoord en Twente ook niet. Veen is een beetje bijgekomen van die achterstand tegen Molde, Filip. Ja, dat zou je zeggen. Hoewel Molde zojuist heel erg gevaarlijk is geworden. Omdat Kums op het middenveld een bal inleverde. Dat leidde dan tot een kans van de rechtsback Linnes. En nu de corner die daar van de lijn wordt gehaald door Gianni Zuiverloon. Een corner die hard werd ingekopt. En weer een kans dus voor Molde van de lijn gehaald. Dus ja, Herenveen staat nu eventjes een paar minuten lang onder druk. Zuiverloon die overigens zelf... Een, ...een mogelijkheid had voor het eerst in 10 minuten... ...dat Heerenveen weer eens een keertje de doelman testte van uh, Molde... ...Espen Bugger-Pettersen, maar die kwijt is goed van zijn taak. Nu opnieuw een hoekschop van Molde, weer een kopkans. Nee, dat uh, lukt niet. En kan Kums ervan door? Kan Heerenveen uh, wellicht gaan uitbreken? Een keertje gaan counteren, want daarom is Heerenveen nog niet toegekomen... ...tot nu toe in deze wedstrijd. Maar nee hoor, de bal wordt alweer ingeleverd... ...maar Molde is de bal ook snel weer kwijt. Van Laparra kan er die bij, de wordt heel goed verdedigd door de linksback. Van uh, Molde, dat is uh, Forren in dit geval, die uh, werkt de bal over de zijlijn. En uh, Heerenveen mag een inworp gaan nemen. We hebben nog zo'n vier minuten te gaan in de eerste helft. Heerenveen moet ook een beetje tempo gaan maken en gelijk maken. Een belangrijk uitdoelpunt, dat heeft Heerenveen wel nodig. Wil het nog uh, kans maken volgende week in uh, Heerenveen als het dan Molde ontvangt. Gaat nu de bal rondspelen. El Akjewi op de linksbackpositie geeft de bal voor. En die bal wordt in de handen genomen door Espen Bukke-Pettersen. Een makkelijke vangbal voor deze doelman. Nog 3,5 minuten gaan in de eerste helft. 1-0 voor Molde tegen Heerenveen. Angie tegen AZ zit al zo'n beetje in de slotfase. Achter Dat mag je wel zeggen. 7,5 minuten nog op de klok. Nog 7,5 minuten voor AZ om een gelijkmaker op het bord te krijgen. En dat zal uh, Gert-Jan Verbeek toch veel waard zijn. Hij zet nog steeds wel af en toe op zoek naar doelpunten. En nu een vrije trap op 18 meter van het doel. En dat is dus een mogelijkheid in de 83ste minuut. Dat is een mogelijkheid voor een vrije trappen Er zijn heel veel protesten onder meer van Samuel Eto'o. De onzichtbare spits ex Madrid, ex Barcelona. Overtreding overigens gemaakt op Valkenburg. heeft wat pijn aan de rechtervoet. Maar als je ziet hoe gering de bijdrage van Samuel Eto'o is geweest tot dit moment. Want hij staat nog altijd te mekkeren bij de scheidsrechter. Dan krijg je toch het idee dat op zijn 31ste de periode van de heersende Eto'o wel een klein beetje voorbij is. Hij heeft Europese doelpunten gemaakt door dit seizoen. Ik weet het. Maar in de competitie is er veel kritiek op hem. En vanavond is hij echt onzichtbaar. Laten we het erop houden dat hij niet meer zo goed en zo snel is als hij een jaar of 4, 5 geleden nog wel was. Maar her... Houdt zijn tegenstander Eto'o maar een beetje in toom. En uh, Martens heeft plaatsgenomen achter de bal. Hetzelfde geldt voor Victor Elm. Wat was hij er dichtbij met die uh, kopbal? Een moment overigens wat wordt ingeleid. Die vrije trap van Valkenburg. De toucher is inderdaad ook zeker in de richting van de bal. Wordt ingeleid door een hakballetje van Eltendoor. En zo kun je in ieder geval zeggen met de kansen, de mogelijkheden die er zijn geweest. het kan ook wel van AZ. De tweede helft in ieder geval het aankijken waard was. En dat kon je van de eerste 45 minuten in deze wedstrijd niet zeggen. Ze hebben nogal wat specialisten, liefhebbers en mannetjes die heel graag willen scoren bij AZ. Her en Victor Elm uiteindelijk die het mag proberen. Maar raakt een tegenstander misschien wel Etoho in de muur. En dus komt die bal nooit terecht in de buurt van of de doelman van Ansi uit Magakala. En AZ nog achter de bal aan. Ook nu Fedor Smolov, ex Feyenoord, is ingevallen voor de doelpunt te maken. Hij verliest de bal. En dus kan Anzi niet verder. AZ ook niet, want de bal gaat over de zijlijn. Vijf en een minuut. 1-1 en dan volgende week 0-0 ben je door. Maar goed, dat is wishful thinking. Het is 1-0 voor Anzi. Is nog veel weg. We gaan weer eens even kijken bij Molde tegen Heerenveen. Hoe lang nog in de eerste helft, Filip? Ja, iets meer dan een minuut. 1 minuut en 20 nog. En aan uh, wishful thinking durft Heerenveen hier helemaal niet meer te doen. Heerenveen speelt goed, speelt prima combinatievoetbal op het middenveld. Maar ja, zodra die bal voorin belandt, ik vertelde het al... dan lopen ze tegen die beren van verdedigers op. Beren? Ja, in Molde. Je moet ze daar hebben, denk ik. Maar ja, die, die verdedigers die zijn zo breed, zo sterk. Ja, daar lopen van La Parra, tanane. En vooral ook jury die lopen er tegen de hoop. Die hebben geen kans in uh, fysiek opzicht om daar uh, voorbij te komen. Om daar enige vuist te kunnen maken. Ja, en dan kan Heerenveen dus heel goed uh, combinatiespel spelen. Dus ze kunnen hem heel mooi driehoekjes maken. Zo uh, rond de middenstip. Maar dan blijft het dus allemaal nogal vruchteloos. Heel mooi hakballetje nu van, uh, van La Parra. Het uh, lukt allemaal wel. Maar het lukt helemaal niet in de, goal van, uh, in de buurt van de goal van Molde. Het mag alleen maar op het middenveld. En Molde vindt dat wel goed. En speelt het uh, voor de rest slim uit. Wacht op die uh, mogelijkheden die wel komen. Dat zijn de 2-3 per helft vermoedelijk. Meer niet. Maar daaraan heeft uh, Molde genoeg speelt dus een beetje zoals de trainer Ola Gunnar Solskjaar vroeger ook speelde. Die scoorde ook veel. Die had ook genoeg aan, aan twee, drie kansen om aan één goal te komen. Nu nog één kans wellicht voor Hereveen, Maar nee hoor, die wordt weer weggekopt door de centrale verdediger. Door Rinderreu. En kan Hereveen wellicht nog één keer aanbouwen aan een aanval. Dat hoeft al niet meer, want blessuretijd wordt er niet eens bijgeteld in die eerste helft. Hier mist stootkracht speelt verder wel goed maar ja dan bereik je toch erg weinig. Molde leidt dus met 1-0 door de treffer van middenvelder Eikrem in de 31e minuut bij rust. Ola Gunnar Solskjaer, ja, ooit belangrijk voor Manchester United in de finale tegen Bayern München, maar we gaan weer eens over andere zaken praten in Turkije. De Hexo Keteral Bursaspor tegen Twente, Frank. 0-0 nog na ruim een kwartier voetballen. Twente heeft inmiddels ook zijn eerste serieuze kans gehad. Een goede aanval over de rechterkant. Jansen, achterlijntje halen. Terugleggen op Shatley. Die had eigenlijk te weinig tijd om uit te halen. Leunde wat achterover. Vervolgens ging zijn inzet hoog over de goal van Bursaspor heen. Onmiddellijk daarachteraan een aanval van de Turken. Opnieuw met Pinto als eindstation. Maar die heeft zijn vizier nog niet op scherp staan. Gelukkig maar voor Twente. Want hij loopt er heel gemakkelijk doorheen in het eerste kwartier bij de NSGD'ers. Maar zijn en Schot helemaal vrij vanaf, nou, ik denk een medetje of twaalf van Michailov zijn doellijn. Gingen zijn schotten voorlangs. Nu weer Twente in balbezit. Verspeelt Ferm. de hoogte van de middenlijn. En komt Borzaspoor weer over de rechterkant. Nu met de kans voor Moussa. Die moet voorgaan geven. Vindt daar misschien wel een vrije man nee, Deze voorzet is te hard. Bjelland kopt dan door. Komt hij nog een keer vanaf de linkerkant. Nu ingezet richting de stip Opnieuw weggekopt nu door Douglas. Maar Borzaspoor vangt de bal halverwege de helft van Twente weer op. En zet de Enschedeers vast op eigen helft. Twente heeft het behoorlijk lastig met deze Turkse ploeg. Goed begonnen aan de competitie. Lekker begonnen ook aan de Europa League. Die ronde die hiervoor zat. Veel doelpunten gemaakt. Kortom veel vertrouwen ook bij de Turken. dat zie je eraan af. Na 18 minuten 0-0 nog bij Bursa Sport Twente. Ja, Vitesse deed het ook niet slecht in Rusland tegen Anzhi, Maar werd uiteindelijk wel uitgeschakeld. AZ moet al pas zo is dat. We zitten in de laatste minuten. Twee minuten voor tijd. En er moet geen tweede goal binnenvallen bij Esteban. En er moet nog worden verdedigd, terwijl het een lieve lust is bij AZ. En het gevaar is nog niet weg. Sterker nog, daar komt de 2-0 misschien wel aan. Maar de 2-0 komt er niet van Boussoufa, omdat die bal over het doel heen gaat. Na een voorzet vanaf links en Boussoufa protesteert dan nog bij de scheidsrechter... ...omdat die bal zou zijn aangeraakt door Esteban... En dan zou het een hoekschop moeten zijn. Heeft Boussoufa gelijk. Ik kijk eens naar de monitor en denk dat hij gelijk heeft. Maar het is me niet helder of de scheidsrechter de hoekschop geeft. Ja, dat doet hij inderdaad als we in de voorlaatste minuut van de wedstrijd zitten. AZ dus door het hoog van de naald heen gaat. En Boussoufa zelf achter de bal. Fedor Smolov achterin legt hem handig terug tot bij de 5 meter lijn. Mislukt bij Feyenoord dus. Ontdekt volgens mij door Beenhakker destijds. En weggestuurd uit de Kuip. Vertrokken in ieder geval. En nu dus opgedoken bij de ploeg van Guzirink. Bal is weer voor Anzi aan de rechterkant. Maar Boussoufa houdt hem niet in de voeten. AZ wil nog een keer vooruit. En als je kijkt naar de techniek van de spelers. Als je kijkt naar de inzet. En als je kijkt naar de mogelijkheden die er zijn geweest. Dan zou AZ in dit duel echt wel een doelpunt moeten krijgen. Je krijgt niet altijd waar je recht op hebt. Sterker nog in voetbal lijkt het wel alsof je nooit krijgt waar je recht op hebt. Dit is Anzi weer aan de rechterkant. Rijn voorbij gelopen. Dan is hij op het strafsomgebied al binnen. Is dat Boussoufa of is dat Boussoufa niet? Het is niet Boussoufa. Het is de Marokkaanse Spanjaard Mechti Carcela gonzalez Prachtige naam, naamde speler van standaard Luik. Leert daar eigenlijk in zijn eentje richting de goal van Esteban. En wordt pas op het allerlaatste moment tegengehouden. En Boussouva mag dan in de laatste minuut inmiddels nog een keer een hoekschop nemen. Anzi dus met uh, druk op de goal van AZ. Alsof die ploeg ook weet, Anzi, eentje erbij. Dan maak je het jezelf veel makkelijker voor de tweede wedstrijd. Want op deze manier met 1-0 is AZ zeker nog niet verslagen. Daar is de kopbal van Samba niet. Als speler van Blackburn Rovers komt er net niet aan uit die hoekschop. Maar AZ moet wel achter de tegenstander aan. Omdat Smoloff gaat schieten doet dat van 20 meter. Maar dat had hij net zo goed niet kunnen doen, want die bal gaat ver naast. Het doel van keeper Esteban als we inmiddels in de extra tijd van deze wedstrijd zitten. Het bord van de vierde official precies omhoog gegaan op het moment dat er werd geschoten op die goal van Esteban. En mij dus niet helemaal duidelijk hoeveel tijd erbij zal komen. Er is niet veel gewisseld. Eén keertje aan de kant van Anzi met Smolov. Die kwam voor toepunt te maken. En vermoedelijk matchwinner Traoré en Steven Berghuis een minuut of tien geleden ingevallen voor Roy Berens bij AZ. Elm nog een keertje. Zet daar toch... Uh, ja, zomaar eventjes uh, Steven Berghuis uh, vrij. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel. En dan rond Berghuis uh, af. En krijgt hij ook nog geel van de scheidsrechter. Nou kan Berghuis dat wel leiden. En een beetje flauw, want zo hard schoot Berghuis niet. En uh, hij kon toch heel weinig. Anders had ik ook het idee, dan die bal nog even raken. Het is in ieder geval buitenspel, zie ik op de monitor. Daar bestaat geen twijfel over. Ja, en dan is het bij nader inzien toch niet zo handig van Berghuis. Dat hij nog even om zijn as draait. En die bal met zijn linkersnelheid uh, meegeeft. Nee, wel een goede beslissing uiteindelijk van de scheidsrechter. Dat zijn nu eenmaal de regels. Draghi Beekhoff kreeg een gele kaart als eerste. Maarten Martens kreeg er later een. Onze tegenstander op hoge snelheid over het middenveld ging en hij een hand uitstak. En we hebben ook nog een keer een moment gezien. Een vrije trap van AZ die door Maher werd getrapt. Ik was toen ook in de uitzending volgens mij. Die bal belandde in de muur en werd nog aangeraakt met de hand door Yussi Leij. Een Braziliaan die in zijn eerste jaar zit. Afschrijd de scheidsrechter dat gezien, dan was het misschien wel een... Uh... Penalty geweest voor AZ. Maar hij zag het niet. Er is weer druk van Anzi. Een minuut of twee gespeeld in de extra tijd. AZ komt er niet meer aan. Weet dat het een nederlaag gaat leiden. De vraag is alleen nog als het weer buitenspel is voor Anzi deze keer. De vraag is alleen of blijft het bij 1-0. Of wordt de schade straks veel moeilijker te repareren en wordt het misschien wel 2-0. In ieder geval heeft Band nu eventjes de tijd voor AZ. Een gedeelde koploper toch in Nederland tegen de nummer 7 van de Russische competitie. Acht punten uit vijf duels tegen die ploeg. Anzi wordt verloren met 1-0. Guus Hiddink met zijn grijze haar schudt daar de hand van wat mensen van de arbitrage. En zal zometeen dan ook zijn Nederlandse collega tegenkomen Gertjan Verbeek. Ze kennen elkaar goed, eten wel eens een visje met de oude voorzitter van Herenveen, Riemer van der Velden. Maar goed, voorlopig is het Hiddink die Verbeek verslaat. Want Anzi AZ eindigt in 1-0. Maar een wat zuinig gezicht bij Hiddink. Misschien weet hij, wel, weet hij wel dat het nog een lastig karwei gaat worden... in de volgende wedstrijd in Alkmaar bij AZ op bezoek in Nederland. Een visje met Riemer en Arnie. We gaan naar Boerza Sport en FC Twente. Om half acht begonnen Frank Wielaert. 23 minuten onderweg. Het is nog 0-0. En dat is maar goed ook voor Twente. Want Boerza Sport heeft misschien niet zoveel de bal als Twente. Maar het is wel gevaarlijker als ze die hebben. Twente heeft het positiespel spelen tot kunstverheven, tot grote ergernis. Dat is wel hoorbaar van het publiek in het Atatürk stadion. Dat uh, maar blijft fluiten. En boos is ook op de eigen spelers die dat rondspelen dat Twente doet. Achterin en op het middenveld. Dat vinden de spelers van Boezaspor blijkbaar allemaal prima. Nu ook de bal breed van Bieland naar Douglas. En dan verder naar uh, Rosales. Het inspelen vervolgens van... Uh, uh, daar achterin Brahma, die verliest dan de bal. En dat moet Twente gaan opletten, want de omschakeling van de Turken is behoorlijk uh, goed. En nu uh, over de linkerkant even de dreiging bij uh, Ipek. Die uh, daar probeert zijn tegenstander te passeren. Rosales lijkt de overtreding te maken. Dat vindt... In... In ieder geval alles wat op de tribune zit. Maar de scheidsrechter vindt het precies andersom. Die komt uit Spanje en gaat erover. Dus kan Twente de vrije trap nemen. Inmiddels de bal aan de linkerkant bij Shatley. Even terug naar ver. Weer terug naar Shatley terug naar Ver. Dus gaat Twente opnieuw de bal proberen rond te spelen. Dan beslist Ver, precies op het moment dat ik dat zeg, dat het anders is. Usturk onderschept de bal en dan kan Boezaspoor weer komen. De combinaties van de Turken veel sneller, veel korter uitgevoerd. Veel meer naar voren toe uh, voetballend. Veel directer. Maar Twente heeft zoveel mogelijk de bal om problemen in ieder geval te voorkomen. Opnieuw nu op het middenveld de bal verspeelt. Nog op de eigen helft door FC Twente. En dan kan Boezaspori een keer gaan schieten. En deze keer mikken ze hoog over de goal van Michailov heen. Opnieuw komt Twente goed weg. Binnen 25 minuten al een aantal keren gebeurt tegen Boezaspoor. Zonder kleerschuren dus 0-0. Veel uh, voetbal vanavond in deze uitzending. Ook nog wat wielrennen. Maar na de zesde etappe in de Ronde van Spanje is Joaquim Rodriguez nog altijd de drager van de Rode Leiderstrui. De rit ging vandaag over 175 kilometer en zou in de laatste kilometers ontbranden. Gio Lippens over de etappe van vandaag. Het werd aangekondigd als een spektakelstuk. De aankomst in Gaka op 1070 meter hoogte. Vooral die laatste 3,8 kilometer die waren loodzwaar. Stukken van 14 procent. Gesneden op het lijf van Joaquin Rodriguez. En dat gebeurde ook, want Rodriguez won de etappe. Na een adembenemende finale waarin hij overbleef met Christopher Froome... de nummer 2 van de afgelopen Tour de France. Froome en Rodriguez reden weg bij onder andere Valverde. Bij Contador, maar ook bij Gesink en Mollema die flinke tikken opliepen... Robert Geesink werd uiteindelijk beste Nederlander. Op de tiende plek op 32 seconden van Joaquin Rodriguez. Mollema 21ste op 51 seconden van Rodriguez. Zij staan nog steeds wel in de top 10 van het klassement. Maar Rodriguez was de grote winnaar van vandaag. Want hij won de etappe met 5 seconden voorsprong op Christopher Froome. Op de derde plek val verder. op de vierde plek Contador. Rodriguez dus de leider. Froome de nummer 2 in het klassement Contador staat. Derde Geesink vijfde en Mollema achtste. En ja, er zaten ook nog... Drie Nederlanders in een kopgroep. De kopgroep die kansloos was, maar het was toch mooi om te zien. Martijn Maaskant, Pieter Wening en Joost van Leijen. Ze zaten er lang bij, maar ze wisten dat het kansloos was. Geo over die etappe van vandaag in de Welta. Zo om 8 uur gaat Feyenoord beginnen... aan de wedstrijd in de voorronde van de Europa League tegen Sparta-Praag. Eerder werd Feyenoord uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League... tegen Dynamo Kiev. Is de druk nu erg groot op de ploeg vandaag, Ronald van der Geer? Ja, die druk is er wel, omdat het natuurlijk belangrijk is voor Feyenoord om door te komen... om in die groepsfase van de Europa League terecht te komen. Dat is extra geld, dat is gewonnen geld. En Feyenoord moet zich op een of andere manier toch belonen voor die goede tweede plaats vorig seizoen in de competitie. Dat is tot nu toe niet gelukt. Maar heeft Koeman er alles aan gedaan om de druk weg te nemen bij zijn spelers... en deze wedstrijd maar zo gewoon mogelijk te beschouwen. Maar ja, de, het verwachtingspatroon is gewoon groot en daar worstelt het jonge elftal van Koeman toch mee. Koeman die ook een aanpassing heeft gedaan... Aan zijn helft al. dat doet hij wel vaker in Europees verband. Hij heeft gekozen voor Kelvin Leerdam op het middenveld. Gaat in kosten van Ruud Vormer. Hij wil wat meer druk naar voren zetten. Ik denk het ook dat de ruimtes die belopen moeten worden misschien wat groter zijn. Ja, Vormer is toch wat behoudender. Wat minder snel met die druk naar voren. Leerdam is wat dat betreft wat agressiever. En heeft iets meer loopvermogen dan Ruud former En speelt dus op een middenveld waar ook Immers uiteraard staat. En de grote vormgever Jordi Klaas. Joris Matthijsen speelt wel. Hij is geschorst voor de competitie. Maar niet dus voor dit dubbeltreffen met Sparta-Praag. Ooit een grootheid en keer op keer kampioen in Tsjechië. Maar inmiddels al twee keer tweede en probeert weer terug te komen in de competitie aan de kop. En probeert natuurlijk ook in Europa potten te breken. Eerst maar eens deze hoorde voor die Tsjechen dan in Rotterdam nemen. Het stadion zit niet helemaal vol. Ik denk dat er zo'n 35.000 zijn die in afwachting zijn van die wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Praag. Staat op het punt van begin. Het klinkt sfeervol daar in de kuip. Gaan wij weer even vlak voor achter naar Boerza Sport tegen FC Twente. Frank Wielard. 28 minuten. Het is nog altijd 0-0 en het publiek fluit dat betekent dat Twente de bal heeft, had in dit geval. Hij gaat over de zijlijn en dan kunnen de Turken gaan gooien. En eh, ik kan me zo voorstellen dat Steve McClaren niet helemaal gelukkig is met het spel van zijn ploeg, want eh, ze hebben wel veel de bal, maar worden veel te weinig gevaarlijk. Een stuk minder ook dan eh, Boerza Sport gevaarlijk wordt. Met Chrétien de rechtsachter, nu in balbezit. Marokkaans International. Bal even breed leggen naar Omer Erdogan, de invaller. Voor de behoorlijk geblesseerde Serdar Aziz. krijgt de bal nu ook weer terug. Is rechts centraal achterin gaan spelen. En Daaïe is dus weer gewoon middenvelder geworden. En nu proberen om een aanval op te bouwen. Maar Boerza komt niet meer van de eigen helft af. Twente zet het nu even goed dicht bij de Turken. 28 minuten gespeeld. 0-0. Daar dus bij Boerza tegen FC Twente. De ruststand bij Molde tegen Heerenveen is 1-0. In het voordeel van de Noorden. Naar zijn AZ in Moskou met 1-0 verloren van Angie. De ploeg van Guus Hiddink. Zo rijden om 8 uur dus nog Feyenoord tegen Sparta-Praag. En om 9 uur begint PSV in Montenegro aan de wedstrijd. Tegen Zeta. Veel Europa league voetbal. dus vanavond bij de NOS. Tot zo. de op 1. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed, zaterdag, rechtstreeks vanuit de openbare bibliotheek in Den Haag.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 En wordt mede-eigenaar van Triodosbank. Kijk op triodos.nl. Dit is Radio 1.